Het Huis met de gekroonde tarenton, een vervolghoorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek, geregisseerd door Jan C. Hubert. Vijfde deel, onmiddellijk een onderzoek. Ah, wel, jongens, daar hebben we ons wat op ons hals gehaald, met die brand. Ik vind het verschrikkelijk, meester. En het is mijn schuld, uw toestel kapot, uw platen gebroken. Onzin, ik heb de kerst zelf uit mijn handen laten vallen. Ach, het is jammer van de schade. Ach, die roemel hier is het ergste niet. Die is wel op te ruimen. Voor alles wij u samen helpen. Ik blijf natuurlijk. Jawel, maar dat is het niet, jongens. Er is iets veel belangrijkers. Ik moet hier weg. Subiet. Nou, dan gaat u weg. En als u terugkomt, hebben wij alles weer aan kant. Ja, dat kunt u rustig aan ons overlaten. Nee, jongens. Zo eenvoudig is het niet. Zie, er zijn andere belangen. Er hangt geweldig veel van af. Ziet ge, ik, ik, ik... Nee, ik kan het u nu nog niet zeggen. Later kan ik misschien vertellen waarom niet. En dan begrijpt het allemaal wel, maar ik moet weg. Daar is niks aan te doen. Ach, had u ons maar gezegd dat u vandaag belangrijke zaken had te doen. We hadden best een paar dagen kunnen wachten. Ja. Nee, je Bart, dat is het niet. Als die brand er niet tussen was gekomen, had ik de zaak waarvoor ik nu weg moet deze middag afgehandeld. Maar nu is het anders. De vrouw van de burgemeester zal gaan klagen bij u de vengt. Dan komt er een onderzoek. En dat kan heel lang duren. De schout en zijn rakkers zijn zo gemakkelijk niet. Maar meester, u hoeft toch niet bang voor de schout te zijn. Mm, zeker niet. Maar toch is het mogelijk dat het onderzoek lang duurt. En daar kan ik niet op wachten. Als alles in orde is, kom ik vanzelf weer opdanken. En dan kunnen we zoveel en zo lang vragen als ze willen. Maar, maar, signor als u weggaat, zullen ze dan niet denken dat u bent gevlucht? Dat zal wel, vrees ik. Maar ik zou niet weten hoe ik dat kan voorkomen. Enfin, dat komt later wel weer in orde. Maar jongens, lust dat nou eens goed, Norma. Ja? Ik ben de zonderling heer. Dat weet ik heel goed. Ach, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zit nu niet met uw kop te schudden, hè? Nou ja, de eerste keer dachten we... Nee, ik vind het helemaal niet erg. Ik heb me daar altijd mee geamuseerd, anders te zijn dan anderen. Maar het is soms ook gevaarlijk. Weet je wat er zo hier en daar in de stad over mij wordt gefluisterd? Daar heb ik nog nooit iets van gehoord. Gij ook niet, Maarten? Ik, ik... Uh, ze vinden het vreemd, dat u zo vlug schildert. Uh, ze zeggen dat het uh, op toveren lijkt... Maar het zijn natuurlijk alleen maar domme mensen. Er zijn veel meer domme mensen dan gedenkt. Martin, hebben ze het niet gezegd? Meester Cornelijn is een heksenmeester, hè? Ja, u heeft gelijk. Maar daar geloof ik niks van. Ik, ik vind u geweldig, knap natuurlijk. Maar heksenmeester? Nee, nee dan, dan was ik hier nooit gekomen. En Ik zou Bart gewaarschuwd hebben. Hij is mijn beste vriend. Schoon, schoon. Martin. Voor ik nu verder ga, moet ik één ding heel zeker weten. Vertrouwt ge mij. Ja, meester. Helemaal. Maarten? Dat heb ik al gezegd. Helemaal, meester Conolijn. En, en, en, en eerst het beste Els kijken dat rare dingen van u zegt. En al goed, al goed. tot nu. Uw vertrouwen in mij zal vandaag wel heel erg op de proef gesteld worden. Want wat ik nu ga doen, lijkt verbazend veel op een laffe vlucht. Huh? Toch is het alleen maar een verstandige daad. Ik heb een opdracht te vervullen. Een opdracht die duizendmaal belangrijker is dan mijn uitvinding. Het zal er dus op lijken dat ik u in de steek laat. Huh? Maar als ik precies doet wat ik zeg, komt alles in orde. Wat er ook gebeurt, dat zult u zien. Maar, maar meester, zelfs... Al had u dingen gedaan die niet goed zijn, dan kunnen ze daar ons toch niets voor doen? Nee, natuurlijk niet. Maar weet je, ik had geren dat jij beiden hier bleef. om de schout en zijn dienaren af te wachten. Als er niemand thuis is, zullen ze pas goed eraan krijgen, hè? Ja, ja. En dan loop ik de kans dat ze mijn half ooit afbreken bij een onderzoek. Ja? Ja. Neem me niet kwalijk, meester. U weet wel hoe ik over u denk, maar... maar... En wel, en wel, jongen. Kom er maar mee voor de dag. Nou, als u nou toch zegt hoe belangrijk die opdracht is... zullen ze toch niets in de weg leggen? Ach, dat zouden ze zeker niet. Ze zouden me waarschijnlijk helpen. Maar ziet ge, deze opdracht is zo geheim dat zelfs het staatsbestuur er nog niets van mag weten. Meer kan ik er niet over zeggen, nu. Ik zal niks meer vragen, maar precies doen wat u van mij verlangt. Ja, ik ook. Hm. Dan zijn we klaar. Ik ga nu aanstonds naar het gewelf. Niet door de schuur, maar door de ingang in de kelder. Ja. Zodra ik binnen ben, schuift gij wat kisten en vachten tegen het deurtje. Ja, ja. Misschien vinden ze het. Maar voordat ze het dan open hebben, ben ik al lang weg. Van het luik in de schuur weten ze natuurlijk niks. Kei. Dus uh, dan gaat u naar buiten door de uitgang in het steegje. Maar als u vlug bent... ...kunt u toch nog gewoon door de voordeur gaan? Misschien. Maar het kan zijn dat er nu al rakkers in de buurt zijn... ...om het huis in de gaten te houden, oh, he? ah. het is, Maar u moet toch uit het steegje komen? Dan zullen ze u ook zien. Veel kans is er niet op. Dat steegje wordt ook door anderen gebruikt. En uh, wat paasde Dat ik gewoon als meester Cornelijn... ...door de stad ga wandelen, hè? Ah, ik snap het al. Een vermomming. Ja, en het moet een knappe kerel zijn die me herkent. Maar uh, nu wordt het ook oeg tijd om te gaan. Uh, we zullen de kapotte camera obscura en alles wat erbij hoort meenemen. Nee, ja. daar hoeven ze niet met, in, met hun neus bovenop te lopen. Uh, elft gij even kees? Ja, ja, ja. Ik zal die bak met glazen platen wel nemen. Ja, laat mij een toestel, Ja, dan, dan. dan blijft er voor mij niet vlaanders over dan de deuren open te doen. Ah, wel? Je zult geen spijt hebben van u. Nu even de kist wegschuiven. Juist. Ja, Bart? heeft me aan dat ding. Ja. Dank u, merci. En nu de kist met platen. Ja, daar komt hij. Alsjeblieft. Is voorlopig opgeborgen. En nu, jongens, verdraaglijk. Het lijkt een wonderlijk gedoe, maar het is voor een goede zaak. Is alles nu goed begrepen? Je hoeft geen woord onwaarheid te spreken. Ik ben de staat in. Dat is ook zo. Al hoeven ze niet te weten dat ik door de kelder ben gegaan. Mochten ze het geweld ontdekken, ge kunt niet weten, en daar dan dingen vinden die ze niet begrijpen, als ze u ernaar vragen, is uw enig antwoord. Dat ik met kleuren experimenteer. Met kleuren experimenteer. Dat is waar. Maar laat niks los over het toestel. Daar begrijpen ze toch niks aan. Begrepen meester. Dan gaat u nou maar gauw. U kunt op ons rekenen. Zodra we de kisten voor de ingang hebben geschoven, gaan we naar boven de boel opruimen. En laat ze dan maar komen. En nu nog één ding. Mocht ge in moeilijkheden komen, wees dan niet bang. Ik laat u niet in de steek. Daar zal het misschien eerst op lijken. Morgen zult zien, als er moeilijkheden komen, ik er iemand op om u route te helpen. Als ik dat niet zelf kan doen, hé. Meer kan ik niet zeggen. Uh, uh, tot een rustige keer. Tot ziens, meester. Tot ziens, meester. Zo, joh. En nou, flink wat kisten daarvoor. Ja, vanuit. Jonge Maarten, wat een avontuur. Nou, ik vind het geweldig. Dat snap ik niet wat hij zo opeens moet doen. Ja. Toch geloof ik dat het iets goeds is. Iets heel belangrijks. De andere keren dat hij zo geheimzinnig het huis uitging... heeft hij vast ook iets belangrijks te doen gehad. Ja, dat denk ik ook. Als ik er niet zo zeker van was... Daar ik hier vast niet aan mee. ik ook niet. Weet je, ik ken hem beter dan jij. Hij is niet iemand die slechte dingen doet. Nou, wat denk je er zo van? Ja, ja zo is het genoeg. Het de deurtje is aan de binnenkant ook nog stevig gegrendeld. En als de kisten weg zijn, moeten ze nog bijen of een stormram gebruiken. In die tijd is Coyndelijn al lang weg. Oh, stormram? Ik heb het gevoel dat ik in een belegerd kasteel zit. Ja, jij bent nog in staat de schoutkokende olie over zijn hoofd te gieten als die voor de deur komt. En jij van het dak de rakkers met pijlen te beschieten. Dan zou je niet langer hoeven te zoeken. Het huis hangt vol met die dingen. Ah, ja, wel nee, joh. De schout is een beste kerel. Ah, maar geen boef is veilig voor hem. En hij laat zich niets op zijn mouw spelden. Nou, als hij alleen voor zo'n onschuldig brandje en twee geslokken vrouwen het hele huis wil doorzoeken... Ah. En misschien ziet die Cordelein ook wel voor een heksenmeester aan. Oh, dan zijn wij de heksenknechtjes, de tovenaarsleerlingen. Zou je dat zo grappig vinden? Oh, dan beleef je tenminste nog wat. Kerel, ik heb in geen tijden zoveel meegemaakt als de laatste dagen. Ja. En eh, eh, Ik krijg er steeds meer zin in. Oh, ja. Wat is dan nou alweer, bode? Ik heb toch gezegd dat ik een paar uur rustig moet werken zonder gestuurd te worden? wel, burgemeester, maar. Uh... Waarom zorg je daar dan niet voor? Niemand kwalijk, burgemeester, ik wist het, uh, maar. U... Nee, ik neem het je wel kwalijk. Ik heb nog geen pen op papier gezet. Nogmaals, ik wens niet gestuurd te worden vanmorgen. Nee, burgemeester. Ja, burgemeester. Huh? Zeker, burgemeester, maar ziet u. Niet, zie ik helemaal niet. Staat de stad in brand, is er watersnood, zijn er vijanden voor de brug. Nee, burgemeester, de schouw staat in het water, Wat? voor Wat? de deur, voor de, de, de deur, voor de, de deur. Wat zei je toch te hakkelen? Zeg dat dan eerder. De, de schouw? Wel zo, laat hem binnenkomen. Het zal gebeuren, ik lachbare burgemeester, het zal gebeuren. De schouw, zo vroeg in de morgen. Dat kost me weer een uur. Nee. De hoogedelgestrenge heer Schout van Amsterdam. Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Ja. Ik hoop dat uw gezondheid goed is en dat je goed hebt geslapen. Goedemorgen, heer Schout. Ik ben zeer gezond en ik heb zeer goed geslapen, dank u. Wat voert u hierin? Moeilijkheden? Uh, ja en nee, burgemeester. Ja en nee. Gespreekt in raadselen, heer Schout. Het is ja of het is nee. Die beide woorden vormen een volkomen tegenstelling en kunnen dus niet samengaan. Ja, maar we weten nog niet of het ja of nee is. Huh? Dat is het wat ik maar wilde zeggen. Well, duidelijk, zeer duidelijk. Dat moet ik zeggen. Ja, nee, nee, ja, ja, nee. Mag ik misschien weten waar u het eigenlijk over heet, heer Schout? Over Kornalijn, burgemeester. Oh. Over de schilder Kornalijn. Over Kornalijn? Wat dronel hier schuilt, druk u dan toch duidelijker uit. Mijn vrouw en dochter zijn juist naar hen toe voor een portret. Uh, wat is er met die Kornalijn? Tja, kijk, burgemeester. Hmm? Er wordt in de stad al een paar dagen over deze man gefluisterd. Dat weet ik, dat weet ik. Dat hij een heksenmeester is, een alchemist. Onzin natuurlijk, klinkware onzin en dom bijgeloof. Hij is een knap schilder, een hoofdschilder. Zeker, burgemeester, zeker. Ik hecht ook geen waarde aan die praatjes. Maar toch, de zaak zit zo. U weet dat Baudijn de onderschouwt. Naast een boer. Ja, ja, dat weet ik graag ver. Wel, gisteravond, toen hij naar bed wilde gaan, bleef Boudin even staan voor een raam aan de achterkant van zijn huis om naar de lucht te kijken. En toen zag hij iets vreemds. In de tuin van Kornalijn liepen twee jongens. In één daarvan herkende hij de zoon van Pluimakker, u weet wel. Ja, ja, dat jongens bij kon alleen in de leren. Is juist, burgemeester, juist. De ander was waarschijnlijk een zoon van Terborg. Mm. Maar dat wist Boudijn niet zeker. Ja, ja, maar wat deden die jongens in de tuin? ook we zoeken zeker? Nee, burgemeester, nee. Ze gingen met een lantaarn naar de schuur. Doordat ze de deur open lieten, kon Boudijn zien wat ze deden. Ze maakten een luik in de vloer open en lieten zich daar in zakken. Nou, dat kan ik werkelijk zo bijzonder niet vinden. Ik denk dat alleen daar een keldertje heeft met beste oude wijn. Dacht de onderschout eerst ook, burgemeester. Maar toen hij vanmorgen weer uit het raam keek, zag hij dat de schuurdeur nog open stond. Dat vond hij vreemd. Dan had hij toch even aan Cornelijn kunnen vragen wat er aan de hand was. Jullie maken overal zo'n druk daarvan. Als jullie je nou eens wat minder bemoeiden met die schilder, dan zou je tijd overhouden om de buurzesnijders en andere spuis wat meer achter de leuvelen te, te, te... Nee, wat is dat? Daar is mijn vrouw al terug. Met Marieke. En ze zijn overlijks vertrokken. Als nou, vlug zal die kwam naar Rijn toch niet kunnen schilderen. Ja, nou, ze zijn het, ze stappen uit. Wat doen ze op gewonnen? Dan moet iets weer gebeuren. Zal, uh, zal ik weg gaan Nee, nee, nee. Blijf hier. Wacht hier even. Hier geldt. Meest! schandelijk. Oh, wow, Marie, uh, wat hier gaat? Wat is er gebeurd? Het lijkt wel alsof jullie de weerwolf hebben gezien het is veel erger. Het is ontzettend. Wij zijn. Wij zijn. Uit een kast! Ze zitten gevaarlijk uit een kast! Met, met, met rook en vlammen! Ja, jullie zijn helemaal overbouwstuur. Oh. Wie uit een kast? Oh. Wat uit een kast? Oh. Wij, wij, wij waren bij Cornelijn. Ja. Bij meester Cornelijn. Ja. En, en ik, ik moest wachten voor het portret. Toen to, to was er lawaai. Achter de muur. Juist. Achter de muur van de kamer. En toen? Toen kwamen er drie kerels uit een kast, dwars door de deuren. Alles splinterde open. Oh, het was verschrikkelijk. Ze waren zwart en er was allemaal zwarte rook om mijn heen. Ja, ja. Het waren, ja, het waren duivels. Oh, wat ben ik geschrokken. Ik dacht dat ik het niet zou overleven. Burgemeester, wat ik u ja. gezegd? Er wordt toch gefluisterd. Niets fluisteren. Zeg het maar het op, schreef het uit, dit noot. Maar doe ik? Goed zo, Adriaan. Het is een schandaal, een groot schandaal. Om de vrouw en de dochter van de Amsterdamse burgemeester zo te behandelen. Het is helemaal Ze moeten alleen doodslaan. Bah, laat het maar aan papa over Marike. Ik heb. Oh, ik overleef het niet. Kom maar, wat het is. het is Het is het is, de ruit. waarom sta je hier nog? U hebt toch zelf gezegd dat wij ons wat minder moesten bemoeien. Ja, dat heb ik gezegd, hersel! Herstel, niemand. Luister op. Ik luister, burgemeester, tot uw orders. Een onderzoek. Onmiddellijk een streng onderzoek. Neem zoveel mannen mee als je maar bij elkaar kunt krijgen. Is dat begrepen? Het is begrepen, burgemeester. Dit was het vijfde deel van het huis met de gekroonde karanton. Het hoorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek, met Rien van Oppen als meester Kornelijn, Dick van Zandt als Bart Pluimaker, Alex Vaassen junior als Maarten Terborg, Constant van Kerkhoven als burgemeester Kemper, Wiesje Bouwmeester als de burgemeestersvrouw, Els Buitendijk als Marieke hun dochter, Dries Krijn als de schout en Jo Fischer als de bode. De regie had Jan C. Hubert.